Het legitieme gewapende verzet mag niet eindigen met leiders achter de tralies, zo zegt een woordvoerder. De VARC strijdt al vijftig jaar tegen de Colombiaanse overheid. Op Cuba wordt al enige tijd onderhandeld over vrede. Dat moet ertoe leiden dat de wapens worden neergelegd en dat de VARC een normale politieke partij wordt. Donderdag is de vijftiende onderhandelingsronde ingegaan. Een schilderij dat 3,5 jaar geleden tevoorschijn kwam uit een Zwitserse kluis... is volgens de Italiaanse krant Corriere della Sera... vrijwel zeker een echte Leonardo da Vinci. De krant baseert zich onder meer op ouderdomsonderzoek. Volgens kenners moet alleen nog worden vastgesteld... welke delen van het schilderij door leerlingen van da Vinci zijn geschilderd. Het schilderij is een portret van Isabella d'Este, een edelvrouw uit Mantua. Da Vinci maakte in 1499 een tekening van haar die in het Louvre hangt. Op het schilderij is zij in een identieke pose afgebeeld. Dan nog het weer vannacht droog er kan nevel of mist ontstaan die ochtends blijft hangen. Overdag breekt af en toe de zon door de graad of 16. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1: Nachtbrakers. Frank van der Linde. Yes. Goeienacht, welkom op, uh, op de radio. Uh, leuk dat je luistert. En uh, het gaat over vriendschappen. Stan, goeienacht. Eén, goeienacht, goeiemorgen eigenlijk. Goeiemorgen voor jou. Je hebt al een dutje gedaan? Nee, nee, nee. Nog oh. niet. Maar in het twaalf uur is geweest, is het natuurlijk ochtend. Ja, maar ik hou het altijd, omdat ik nog wakker ben, op nacht. Oké. Okay, nee, dan ga ik daarin mee voor het moment. Ja, ga je me mee? Wat heb je gedaan dat je <laughs> nog wakker bent, Stan? Ik ben uh, met een vriend van mij mee geweest, hij heeft vannacht gewerkt op een feest en uh, ik zit nu net in de auto onderweg naar huis. Oh, hoe was het? Uh, dat? Het was erg gezellig. Waar ergens was je dan? Het was in uh, Amsterdam, en, uh, in een van de huisfeest. Oh. Maar je hebt dus uh, je netjes gedragen, want uh, je zit nu onderweg in de auto? Correct. Dus geen biertjes gedronken, gewoon een colaatje? Nee, absoluut. Top. We kunnen de koelen even volhouden toch? Ja, nee, ja, maar absoluut. Maar je bent uh, met een vriend mee geweest dus vandaag? Ik ben, ja. Ja, absoluut. En dat... Wij zaten in de auto te snel van te luisteren. En ik vind het heerlijk. Het mensen die lekker op hand kwijt kunnen. En iedereen denkt er anders over. Maar ik ben van mening vrienden die je van af van, van jongs aan kent. Die kun je gewoon eigenlijk je hele leven wel blijven houden. Ja, ja, het hangt er een beetje van af. Uh, want dat, had ik, uh, ik had ook, uh, dat is eigenlijk de aanleiding dat ik het over vriendschap heb. Ik sprak uh, Steve. Steven is een uh, vriend van mij ook. Van de middelbare school. En hij zei ook van... Ja, je gaat je wel ontwikkelen natuurlijk. Je gaat wel... Uh, ik ben naar Radio Kant op gegaan, hij, hij zit in een soort managementfunctie momenteel, hij heeft net een, net een baan. En we zijn wel daarin uit elkaar gegroeid, maar er zijn wel ook weer een soort van vaste waarden dat je toch nog vrienden blijft. Omdat je wel iets hebt opgebouwd ook in die jaren. Nee precies, maar je hoeft niet hetzelfde beroep uit te oefenen om vriend met elkaar te raken. Want je kent elkaar op een bepaalde manier, je hebt dezelfde normen en waarden en je vult elkaar op een bepaalde manier, de punten denk ik wel aan, nog steeds. Ja, nee absoluut. Dat, dat is jou ook het nu leuke. Zijn, nu zijn wij ongeveer ook net zo oud, hoor. Dus misschien die mevrouw die net aan het woord was, die zegt die heeft veel meer ervaring. Ja. Maar ik, kijk, kijk eens naar jezelf. Als je naar je, je vrienden kijkt, ze zeggen oh, altijd die zijn op één hand te tellen. Heb ja, je ja. twee handen nodig? Nou ja, ja, kijk, dat is dus een beetje het punt. Ik vind het moeilijk. Ik, ik, ik, heb, ik ken best wel veel mensen, maar ik weet niet zo heel goed... Uh... Wie dan, wie ik dan, je hebt een soort van, je kan het zien als een soort ui eigenlijk, een, vrienden, een vriendenkring. Je hebt dan een soort kern, dat zijn dan gewoon drie of vier mensen die je echt veel ziet. Daaromheen heb je dan nog tien mensen van vrienden en daaromheen worden het al snel kennissen of, ja, vage ja, bekenden. Ja, nee, dat klopt. Ik vind het lastig, maar hoeveel vrienden heb jij dan, Stan? Nou, ja, van ja, aantal vrienden dat vind, ik, vind, ik moeilijk, vind ik moeilijk af te meten. Want er zijn genoeg mensen die dat afmeten aan hun Facebook-vrienden, maar dat, dat... Oh, nee, dat, dat klopt niet. Vriendschap, hè? Nee, nee. Maar ik denk die, die kern van die, die ui waar je het net over had. Dus ik denk mijn mannetje of negen. En dat is dan de harde kern echt? Ja. En zijn die dan nou van, van, van vroeger? of Van vroeger voetbal, van werk? Van nu, uh, van sport inderdaad, van het werk. En sommige mensen zie je misschien maar één keer in de drie maanden. Omdat ze inderdaad ver weg wonen. Maar op het moment dat je elkaar weer ziet, is meteen die magie, is die plik weer. Ja. ja, dat is wel mooi. Dat is ook echt mooi aan vriendschap. Het is een soort ja, constante factor die er dan is. Absoluut. Maar je moet wel in blijven investeren en eerlijk zijn naar elkaar. En hoe doe jij dat dan? Hoe investeer jij? Nou, op het moment dat, heel simpel, op het moment dat ik me irriteer aan de maat en andersom, dan verwacht ik wel dat dat uitgesproken wordt. Of op het moment dat er een keer wat is. Alle, alle, alles heeft te maken met verwachtingen. Als jij verwachtingen hebt van betaalde mensen en die komen ze naar, nou, raak jij teleurgesteld... Dat raak je vanzelf gebrouilleerd. Ja. Tenminste, lijkt mij. Maar heb je daar ervaring mee ook? Ik heb in het verleden wel eens vriend laten schieten, inderdaad, omdat we beide niet met het mes op tafel zaten van, joh. Wat doen we? En dan is een keer de ruzie die wordt dan gebruikt om. om uh, um de vriendschap te breken, als het ware. Ja, terwijl vriendschappen ook meestal uh, heel erg goed kunnen doodbloeden. Dus dat je het niet uitmaakt zoals een relatie, maar dat de vriendschap gewoon zo uh, langzaam uh, een beetje ja, wegvaagt. Een soort uitveet als een jaren tachtig plaat. <lacht> die we alle twee niet voor de geest kunnen halen. Ja, nee, ja maar toch, dat ken je toch wel, <lacht> dat je elkaar gewoon niet meer spreken. Nee, nee, nee, je hebt gelijk, dat klopt. Maar wat, dan heeft je nog steeds een keer Facebook of je komt elkaar een keer vluchten tegen. Ik bedoel, ja, vrienden zijn op geen gegeven moment toch mensen met wie je een bepaalde klik hebt. En dat maakt niet uit hoe vaak je elkaar ziet. Nee, daar heb je gelijk in. Maar het is wel interessant, want ik, ik heb me even aan het denken gezet, uh, Stan. Over qua, ik heb er natuurlijk wel over nagedacht, maar over qua vrienden. Hoeveel de, ik, ik heb veel verschillende vriendengroepen. Ik denk dat dat het een beetje is. Klopt. En vind jij het ook lastig om ze met elkaar te integreren? Want dat heb ik ook uit. Ja, ja, soms wel. Ik weet wie goed ja. met elkaar kunnen en wie niet. Nee, maar het is toch ook heerlijk dat je, dat je jezelf in verschillende vriendengroepen kan bewegen. Ja, een beetje ontsnappen kan je dan ook aan, aan dingen. Want met die ene vriendengroep heb je heel erg van uh, dat je daarover ja, hebt. En met die andere vriendengroep doe je wel weer bijvoorbeeld heel veel dat. En dat ja. is wel fijn inderdaad. Maar dat heb je ook met losse vrienden. De ene doe je dit, de andere doe je... Ik heb bijvoorbeeld een van mijn beste vriendinnen. Dat is een meisje die ik al ken vanaf de basisschool. Ja, dat is op de dag van vandaag is dat een van mijn beste vriendinnetjes. Mooi. Z een zusje en dan wordt het bijna familie. Een zusje bijna. Ja, er weer trouwens ja. een hele andere discussie, Stan, over uh, vriendschap tussen mannen en vrouwen. Ik geloof daar dus helemaal niet in. Ik geloof altijd dat er een soort van seksuele spanning om de hoek komt kijken. Nee, nee, nee, nee, nee, nee. ik ben toch het echt wel een boef, het komt niks tekort. Maar wat ik met haar heb, wij zeggen dat we een platonische relatie. Oh, mooi. Dat klinkt goed. Je moet wel seksuele aantrekkingskracht hebben, nou, anders gebeurt er toch niks. En je vriendschap moet je dan nooit op het spel zetten. Nee, dat weet ik, maar het, ja, het, het, het, je, bent toch een, je bent toch een man dan, ofzo, denk ik. Volgens mij is het voor vrouwen makkelijker echt een vriendschap dus te zien tussen man en vrouw, dan andersom. Ja nee, dat klopt, dat klopt. Maar op een gegeven moment dat je iemand zo goed kent en dat het bijna een familie wordt, dat je ziet als je zusje, ja? hè? Ja, dan wordt het ook wel raar, inderdaad. Ja, precies, en dat betekent. We zitten lekker op één lijnst, Stan. Ik denk dat wij uh, in het echte leven wel vrienden zouden kunnen zijn, eventueel. <laughs> ja wie weet, wie weet. toch? Ja, het is wel gevaarlijk, omdat we het tevoren uitspreken, maar Tuurlijk. we kunnen nog een keer een beetje drinken, Nou ja, ja, laten we dat een keer doen. Helemaal goed, hoe kom Gezellig. ik met je contact? Uh, 0800 1121. Hahaha, <lacht> nee, lekker ben je <laughs> Of mailen. Ja, een goede avond. Wat zeg je? Je mag ook mailen nachtbrakers.bnn.nl. Dat ga ik zeker doen. Dankjewel, Stan. Dankjewel. Als kind had ik een vriend waarmee ik alles deed. Als hij begon te vechten, dan vocht ik met hem mee. Huis in het water, sprong ook hij achteraan Naar een andere stad Ik heb als ik het goed heb Nog één kaart van hem Wij zijn niet echt vrienden, hè? Nou, ja, je hebt een rolle best bedacht, denk ik. niet. Heb je toevallig je radio nog aan, Salat, vriend? Moment, Momente, de radio is van Ja, Ja, je klonk een beetje ver weg en hol en dubbel. Maar wij zijn, want wij, kijk, Aat, kijk, Aat, Zonneveld, als je vaker naar Radio 1 in de nacht luistert dan. Nee. Achter de mooie stad, uh, achter de duinen. of Nee, uit de stad, achter de mooie duinen of zoiets. Dat maar ik, ja. als je vaker naar Radio E luistert in de nacht... dan weet je, dan ken je Aad Zonneveld misschien wel. Want die belt graag in. En op een gegeven moment uh, dacht ik van... nou ja, ik gun ook plek aan anderen op de radio. En toen uh, had ik je nog wel eens in de uitzending. Maar het boterde er niet echt tussen ons. Je kan, je kan niet spreken van een, een vriendschap tussen ons. Maar ik denk, ja, ja nee. bij, bij dit... Nee, nee. Maar bij dit onderwerp dacht ik van... ik haal je even weer in de uitzending, Aad. Dat is geloof dat is bullshit. Ik ben bijna een jaar niet meer in de aardrijding geweest, man. Nee, bij mij niet. Nee, ook bij anderen niet. Nee, ben je een beetje afgekikt? Nee, maar je moet niet zeggen dat ik regelmatig gebeld heb, want het laatste jaar heb ik helemaal niet meer gebeld. Ik zie Het gaat meteen nog weer niet lekker, Raad. Ja. Ja, wat is dat? Maar hoe gaat het uh, met... Ja, maar hoe heb je met. Achter uh, Mooie mooi dat de ja, Ik zei dat het niet weer helemaal niet. Dat, dat, dat, ik denk dat wij ook in het echte leven niet, uh, niet echt goed door één deur zouden kunnen haat. Niet omdat dat je ik het niet denk, aardig vind. Ik geloof ik. Wat zei je? Waar is die van dan weer? Ja, nee, die gaat, gaat helemaal niet. Lekker dit. Hij verstaat me niet. Ik versta hem niet. Ik, uh, ik, ik ga het zo nog een keer proberen. Want ik vind Aad, ik heb wel nou, een beetje een haatliefdeverhouding met Aad. Het is, uh, en wel een lieve man, maar echt vrienden op de radio gaat het niet zo heel snel worden. Het gaat over vriendschappen 0800 1121. Je kan inbellen over wie jouw beste vriend is. Over verloren vriendschappen, over uh, nou ja, uh, pff, misschien wel een nieuwe vrienden die je hebt opgeduikeld vanavond in de kroeg. 0800 1121. En over de kroeg gesproken, ik geef even naar mijn vrienden in Boyd's Bar, want die praten mee over het onderwerp. En uh, je hoort ze nu dus over vriendschappen. Boyd's Bar. Um, ik denk dat ik één echt beste vriend heb. En... De drank, namelijk. Angela. Ja. Ja, yeah. <laughs> nee, nee, nee. nee maar. En voor de rest heel veel goede vrienden. Waar ik echt gewoon altijd bij terecht kan. Waar ik altijd lol mee heb. En voor de rest denk ik heel veel mensen die ik leuk vind om te zien op een borrel. Maar verder echt niet. Ja, en leuk zien op een borrel. Maar als ze dan niet zijn, is het ook prima. Nee, ja. Ja. ja. Maar hoe ziet jouw ui eruit? Mijn ui is wel... Ik heb, van, ik heb een groep van zes meiden... Dat, dat is dan de... Hoe noemde jij dat? Dat is de binnenkring. De kern, ja. De kern. De harde kern. Ja, de harde kern. Nee, ja, nee ja, want dat is, dan, dat is dan een groepje. Maar daarnaast heb ik nog uh, Joyce en iemand uit Rotterdam. Dus dat is een beetje bij mij een verspreid ding. Ja. Maar dat is... Dat, dat, dus... maar heb je een beste? N ja, ja. Wie dan? Ja, dat is Joyce. Ja, Joyce en Kim. Ik heb er twee. Mag dat? Mag ik er twee, please? Mag ik er twee? Ah, ah. <laughs> beste vrienden. Twee beste vrienden. Ja. Is het verschil, denk je, tussen mannen en vrouwen qua uh, vriendschappen, hoe mannen uh, en Ja, uh, Natuurlijk! Ja. ja. 100%. Ja, dat de, de, de mannen het eerder prima vinden om iemand langer niet te zien of langer geen contact te hebben en dat dat daarna ook gewoon prima is. Terwijl als vrouwen dan na een tijdje contact zoeken, denk ik dat het, eerst, het eerste kwartier daarom gaat. Waarom nee. hebben we elkaar zo lang niet gesproken? Nee, nou, plus vrouw, nee als ik de enige vrouw hier ben, kan ik jullie allemaal vertellen, nou, vertel. dat is niet waar. En mannen <laughs> hebben nooit ruzie. Nee, ja. ja, als mannen ruzie ja. hebben, dan oh, is het man. even tegen elkaar schreeuwen. En dan is daarna gewoon weer, je gaat daarna een uur verder, ga je gewoon weer samen de stad in. En vrouwen kunnen dan wel echt allebei hun eigen kant op gaan. En elkaar dan wachten totdat de ander gaat bellen of sms'en. Wat is het mooiste aan het vriendschap? Ja, dat weet ik niet. Het lachen. Nee. <laughs> Ik denk, het is goed uh, dat je je niet eenzaam voelt, toch? Het ja. is toch heel fijn om iemand te hebben die je altijd kan bellen en tegenaan kan ja. lullen. Of het nou leuk is of, of niet leuk wat je meemaakt. En dat iemand je helemaal snapt, zeg maar. Ja. Dus je, je niet alles hoeft uit te leggen, maar dat gewoon. Een half wordt genoemd. Een half om maar zijn een open deur in te beuken. Ja. Ja. ja. Radio 1. Frank van der Lende. Van der Lende. Van der Lende. Van der Lende. Nachtbrakers. Zeker zo als het 20 minuten over 4 is. Midden in de nacht en dan de National met Demons. Goedienacht, nachtbraak is dit. Vrienden, daar gaat het om. Meneer Van der Wal, goeienacht. Ja, goeienacht. Nou, ik heb heel lang moeten wachten. Dat ik aan de ja, het is zo druk. Er wordt zoveel gebeld. Ik had op de verkeerde knop gedrukt. En het was de verbinding weg. Och. Dus ik heb nog geprobeerd om terug te bellen. Maar nu ben ik even de plus uit wat ik wilde vertellen. Maar het, nou, het, het gaat over verkeerde vriendschappen. Verkeerde... Dus ja. het kan heel makkelijk zijn. Van, hey, verkeerde... Hoe ben jij met je vrienden? Nou, ik probeer het. Ja, maar ik wilde juist even iets over dat thema vriendschap zeggen. En ik heb het nog wel een beetje opgeschreven voordat ik belde, ja. zodat ik het toch wel een beetje. Kan reproduceren. Wat ik wilde vertellen is. Ik heb met geen interesse naar uw programma geluisterd. Ik vind een hele goede omloop. Die dus zijn nogal direct met een probleem. En dan, dat raakt veel mensen. Ja. En, maar u bent natuurlijk nog erg jong. Maar als je ouder. Ik het u vertelt dat u vrij jong was. Maar als je ouder wordt. Dan uh, word je eenzamer. En dan uh, vallen de mensen weg. En er hebben mensen ook niet zoveel tijd meer. Nee. En dan is het ook zo dat eigenlijk uh, mensen. Uh, met al die moderne middelen die ze dan nu hebben... Um, ook nog vrij eenzaam kunnen zijn. En uh, uh, ik denk dan eigenlijk ook... Van, als je iemand opbelt... dan hoor je alleen maar mail. Mensen hebben geen tijd. Ik heb dan een, een paar vrienden... waar ik altijd op kan rekenen. Maar over het algemeen moet je het gewoon zelf zien te redden. Ja. En vooral tegen de feestdagen aan. Dus, dan zit ik altijd tegenaan. Je, dan denk ik, ja, dan loop je... als het wordt koud en naar... dan loop je alleen over straat. En ook al deden de andere mensen... dan ja, dan moet je het toch zelf uitzoeken. En ik denk dat ook heel veel andere mensen daar last van hebben. Dat het, ja, dat het, dat het dan moeilijker wordt. En, en, en ik, ik uh, maak me er wel een beetje bezorgd over. Dat het, het wordt er eigenlijk alleen maar ook maar erger. En daar heb ik wel eens moeite mee. Hoe ouder je wordt, hoe erger het wordt en hoe eenzamer het wordt. Nou, ook al ben je bij andere mensen. Dan, of, of, of tussen andere mensen. Eh, uh, ik woon in een grote stad, maar wat heb je dan? Dat je dan uh, eigenlijk heel veel mensen ziet. Maar hoe krijg je dan eigenlijk contact mee? Ik ga wel eens naar Parijs. En dan denk je, nou, ik ga naar Parijs, loop je daar op de Londen. En dan uh, heb je enorme mensen maar, Nou, dan probeer ik dus wel contact met mensen te krijgen. Maar ik heb een oplossing gevonden voor het oh. eenzaamheidsprobleem. Voor heel veel mensen. En dat je toch vriendschappen op kan doen. Nou ja, want je zegt uh, net van: je hebt het in, in eigen hand ergens ook wel. Je kan er zelf wat aan doen ook. En dat is misschien natuurlijk ook gewoon zelf op mensen afstappen en het proberen om vrienden te maken. Ja, maar ik heb een uh, oplossing gevonden. Uh, ik ben een talenknobbel en uh, ik ben heel veel talen aan het leren. Ja. En uh, taal verbindt mensen. Dus als je Frans spreekt of uh, Spaans of Italiaans ofzo, dan ga ik dat dus uitproberen. En dat, <lacht> Uh, en dan, uh, maar ook als je het vriendelijk doet tegen andere mensen en je uh, steekt als mensen aan en um, je probeert uh, contacten op te bouwen of zo. Je, doet, je helpt iemand oversteken of je helpt een tas draagt, je helpt iemand uitstappen. Wie goed doet, wie dus doet, goed, goed ontmoet, goed ontmoet, ontmoet toch? Goedemorgen. En laten we het maar zeggen, als je dus gewoon op de fiets zit en je zegt uh, goedemorgen tegen een of van manier. Of je zegt uh, hoe gaat het met u? Dan kijkt iemand je heel verschrikt aan van uh, zegt iemand nog goedemorgen. <laughs> ja. Of uh, helpt iemand nog iemand uit de bus stappen, een oudere dame of zo. Maar ik heb gemerkt dat er dan echt een, een, een band gaat ontstaan van, um, en, en Nou, dat wilde ik eigenlijk ook alleen maar zeggen. Dat, nou heb je natuurlijk ook de moderne middelen. Je moet met de tijd mee. Je moet natuurlijk Twitter inzetten, dat heb je allemaal wel niet. Mm -hmm. maar, maar dan denk ik eigenlijk ook van ja... Um, een, dat vind ik zo ver weg, zeg maar. Dat het is was... heel afstandelijk. Ja. Het is een vriendschap op een, op een afstand met een computer ertussen of met een programmaatje ja, dat ertussen. Denk ik is er ook allemaal wel en dat zal ook best wel goed zijn. Je moet met de tijd mee. Maar ik denk ook dat je ook klaar moet staan voor iemand eh, als iemand een beroep op je doet. In het klein, zeg maar. Dat dus je koopt iets dus voor je buurvrouw of je zegt, van, kan ik dus wat voor je doen? Je kijkt wat in je eigen omgeving. Ik denk dat eh, de oudertijd toch een beetje terug moet komen. Ja. Dat is het idee wat ik eigenlijk ook heb. En verder wens ik u ontzettend veel succes met, uh, met uw programma. Dankjewel. Maar vriendschap, vriendschap zit ook bij jezelf, denk ik. Maar we leven in zo'n verdeelde wereld. En het wordt steeds ingewikkelder en steeds moeilijker. Maar, maar ik heb er dus echt ook, ook uh, moeite mee dat ik dan denk... Ja, uh, soms zit ik zelf daar een beetje knel mee. Maar ik hoop dat u zich het voor kunt stellen... dat ik zal de enige ook niet zijn die... Ja, daar, daarmee worstelt. Nee, nee, absoluut niet. En daarom ben ik ook blij dat ik jouw stem heb kunnen laten horen. Ja, maar ik denk dat, dat, dat als je dat voor een ander kan betekenen, dat je zelf ook gelukkig kan worden. Ja. Dat is het idee dat ik eigenlijk heb. Ja. Absoluut. Dankjewel, meneer Van der Wal. Ja, u ook. Succes met het programma. Dankjewel en blijf lekker luisteren. Ja. Groetjes. Hup, en meteen weg. Dat is dan, ik denk, ik neem nog eventjes als een vriend, zijn ware vriend, afscheid. Um, Erik, goeienacht. Oh, Erik is er van door. Ik ga ik even naar Jasper. Jasper, goeienacht. Hé, hey, goeienavond. Goeienavond. Hoe is het? Ja, goed. En met jou dan? Goed. Ja, ik denk ik doe echt een beetje alsof we vrienden zijn. Dat vraag je ook aan je vrienden, toch? Hoe het met iemand gaat. Wat oh, zei je? Ik denk ik doe een beetje alsof we echt vrienden zijn. Dus ik vraag even hoe het met je gaat en... Ja, daarom, sowieso gezellig. Ja, dat gaat goed met mij en met jou ook. Ja, wat doe jij Jasper als je je vrienden ziet? Dan geef je ze een hand, dan geef je elkaar een knuffel, een kus. Want dat, dat, wat, dat is, iedereen heeft daar weer zijn eigen methode voor ook. Nou, ik geef ze meestal een box, maar ik heb ook een goede vriend die is blind, dus dan wordt dat meestal een beetje lastig. Oh, hoe doe je dat dan? Uh, ja, dan zeg ik meestal wel ja, uh, Martijn uh, box en dan steek hij zijn vuist uit en dan geef ik hem een box. <laughs> wat goed. Maar is dat een bijzondere vriendschap die je dan hebt met iemand die blind is? Ja, dat is wel, wel anders als normaal, zeg maar. Natuurlijk kun je wel gewoon met elkaar praten en het uh, is altijd gezellig. Maar het is toch wel, ja, toch wel bepaalde beperkingen. Maar wat is het grootste verschil? Um, nou ja, ja, hij kan natuurlijk niks zien. Dat, ja, dat is eigenlijk het enige verschil. Nee, dat begrijp ik. Maar wat voel, je, voel je dat ook dan in die vriendschap? Ga je dan anders met elkaar om dan met je met andere vrienden omgaat? Ehm um... Nou, op een bepaalde manier wel, natuurlijk. Ja. En in welke, ik, uh, welke manier? Ja, dat is een goede vraag. Dus ja, je houdt natuurlijk altijd rekening met iemand als iemand een handicap heeft. En dan, ja, natuurlijk probeer je dat zoveel mogelijk een beetje, nou ja, hè, je wil gewoon normaal te gedragen. Maar ja, uiteindelijk uh, ja, zijn er altijd wel een paar dingen die, ja, die toch verschillend zijn. Kan hij bijvoorbeeld mee uit dus als, met jullie? Als, als, als ik, je? Gaat hij bijvoorbeeld, gaat hij wel mee uit? Is dat, kan dat? Nou, stappen wordt vrij lastig, want dan uh, moet ik hem wel echt continu gaan begeleiden, en hij ziet natuurlijk ook, nou ja, hij gaat natuurlijk een beetje uit voor de dames, en die kan het <laughs> natuurlijk ook niet zien. Dus um, ja, dat is, dat is vrij lastig, maar we, we drinken wel, als we uitgaan, dat doen wij dan uitgaan, Met dan gaan we gewoon lekker thuis een biertje drinken en dan is het gezellig. Maar we gaan niet echt, echt ergens heen of zo Maakt het vriendschap ook niet uh, op een of andere manier intiemer? Omdat je uh, elkaar niet kan zien, of zo. Althans, jij kan hem wel zien, maar hij jou niet? Nou, nee, nee. Dat, nee, dat valt, valt op zich al mee. Nee, nee. Dat is, nee, nee dat, ja, het is wel een bijzondere vriendschap. Ja. Maar het is niet dat je zegt, intiemer, of zo. Oké. Okay. Nou ja, daar was ik benieuwd naar. Want ik, dat, wat je zegt zelf ook, daarvoor bel je ook. Dat je zegt, het is een bijzondere vriendschap. En ik, ik was er benieuwd naar hoe dat dan in elkaar stak. Maar het is in principe dus wel... Uh, hetzelfde als met je, met je andere vrienden, die wel kunnen zien. Alleen, uh, je doet niet alle dingen met hem die je dan wel bijvoorbeeld met je vrienden ook doet. Bijvoorbeeld een potje voetballen. Nee, precies. Ja, voetballen wordt inderdaad vrij lastig. Dan, uh, ja, dan gaat Martijn... Ja, dan gaat het niet dubbel worden, zeg maar. Is hij er wel bij dan? Ja, andere dingen... Sorry? Is hij er wel bij dan, als jullie dat gaan doen? Ja, als een potje voetbal is, is hij er vaak wel bij. Maar goed, dan moet hij moet natuurlijk wel ja, op een veilige plek neergezet worden, want hij ja, ziet bepaalde dingen natuurlijk niet aankomen. <laughs> dat is ook zo lullig, als je een, een bal voor zijn hoofd krijgt. Ja, precies, precies. Nee, maar, zonder grappen, het is wel gewoon, ja, nee, ja, het is toch wel een bijzondere ja. relatie. Ja, nou, dat ben ik met je eens. Dankjewel voor het bellen. Geen dank. Leuke, ja. Leuk verhaal, Jasper. Yes, fijne dag. Yes. Yo. Doeg. 0800 1121 voor jouw verhalen over vriendschappen. Ik heb een vriendje in de studio die heet Roef en die ga ik even uitlaten. Dit is Amy Winehouse. me too. We only communicate when we. Amy Winehouse met uh, Best Friends, right? Vraagteken. Het gaat over vriendschappen. En, uh, ik heb een vriendje en die heet Roef. En dat is uh, de hond die bij mij in de studio zit. Kijk, ja, hij, hij wordt altijd een beetje onrustig als we naar buiten gaan. Ik ga zo door de deur, door het gebouw ben ik gelopen. En ik ben buiten. Ja, Roef, ja, ja. Beetje huilen. En uh, het is koud buiten. Het is uh, fris. Het is niet ijskoud, maar je merkt wel dat het helder is. En dat het... Uh... Zien we ook een beetje de sterren? Ja, dat is mooi. En uh, terwijl ik buiten loop met Roef, die een beetje... Ik laat hem altijd los op het Mediapark. Er zijn hier zoveel mensen hier. Er zijn weinig auto's ook. En hij kan even een beetje scharrelen. En dan haal ik hem uh, straks als ik naar binnen ga weer aan aan de lijn. Want hij moet dan wel aangeleind door het gebouw. Maar uh, ik ga dan niet alleen met Roef wandelen. Ik neem sowieso mijn pakje sigaretten mee. Want dan kan ik ook eventjes het nuttige met het aangename combineren. En ik neem Judith mee. Judith, goeiedag. Goeiedag, Frank. Ja, want uh, jij zit uh, bij de telefoon. De ja. mensen bellen 0800 1121. Krijgen ze eerst jou aan de lijn en dan komen ze in de uitzending? Ja. Um, heb je een beetje vrienden gemaakt vannacht al? Ja, op zich gaat het redelijk. Maar ik moet zeggen dat het best wel druk is uh, vandaag over vriendschap. Dus dan, dan vinden mensen toch niet zo heel leuk om lang te wachten. Maar ja, dat hoort er nou eenmaal bij. Mm -hmm. Dus ik heb vrienden gemaakt, maar wachten is toch iets wat mensen niet heel leuk vinden. Nee. Ben jij een goede vriendenmaker? Want dit is natuurlijk je werk. En dan is het gewoon even inderdaad telefoon aannemen en in de wacht zetten. Zodat ze in de uitzending komen. Maar in het echte leven, hoe ben je dan? Ja, ik ben, ja, ik ben heel erg veel sociaal bezig. Dat vind ik juist heel erg leuk om te doen. Ik ga graag uh, stappen met vrienden, afspreken met vrienden. Leuke dingen doen met vrienden. Dat probeer ik ook heel veel te doen. En ik heb ook altijd een hele leuke mix tussen jongens en meisjes vrienden. Stel ze van alles bij. Maar zijn die dan van sporten, van school, van werk? Uh, dat is heel verschillend inderdaad. Sommige heb ik nog van de sport. Sommige heb ik nog van mijn studie toen ik in Leeuwarden heb gestudeerd. Ze, ik, ze zitten ook overal in het hele land. Dus altijd als ik ergens ben, kom ik wel iemand tegen. Dus dat is leuk. En ook nog van de, van de middelbare school. Dat was dan in, uh, in Hengelo. Ja, ja, dat hoor je ook ja, wel. Dat, dat kun je wel een heel klein beetje horen. Ja, ik kom uit Leeuwarden, of althans Leeuwarden gestudeerd... maar Hengelo is, is iets meer voor de hand liggend. Ja, dat is de baan. Onder, hoe onderhoud jij die vriendschappen? Want dat is wel een beetje wat ik ook hoor vannacht... Oh, de roef is... Uh, Rustig, roef! Uh, wat ik ook een beetje vannacht hoor... Van dat het ook wel tijd kost en ook wel moeite is voor sommige uh, mensen... om die vriendschappen ook echt te onderhouden en te behouden ook echt. Ja, nou, ik moet zeggen, ik ben mezelf best wel vaak echt aan het opsplitsen ongeveer. Want ik wil mensen heel graag in het echt zien. Dus dat kost heel erg veel tijd. En dan ga ik... Uh, ik vind het leuk om ze in het echt op te zoeken. Ik ben niet elke keer van het WhatsApp en van, uh, van het alleen maar bellen. Ik wil mensen echt in het echt zien. Dus dat kost heel veel tijd. En daar ben ik dan ook echt wel veel tijd aan kwijt. Dus je reist het hele land door om vrienden te zien? Dat is eigenlijk wel zo, ja. En heb je een beste vriend? Uh, nou... Kan ik zeggen dat beste vriend... Een vriendin dan? Dat vind ik wel echt... Ja... Met wie je echt bijna alles deelt. En dat, ja, dat, dat heb ik wel. Die komt uit Hengelo, dus dat is ontzettend leuk. Ja. En uh, zou je, denk je, vrienden kunnen worden met Roef? Ja, Roef en ik uh, hebben op zich best wel een goede band met elkaar. Dus dat gaat op zich goed. Maar ja, ik heb inderdaad al een paar mensen gehoord over echte vriendschap met dieren. Ik heb zelf geen, uh, geen huisdieren thuis. Maar uh, met Roef en ik... Uh, gaat het op dat is een lieverd, af... hè? Ja, dit is een lieverd, ja. En hij is ook gewoon, je kan hem gewoon vrij laten lopen en dan komt hij af en toe... Nou, je toe, zo Als we buiten zijn en in de studio zit hij er zo lekker bij. Het is wel gezellig om zo'n vriendje in de nacht te bij te hebben. Wij zijn er dan ja. en dan Roef ook nog. Ja, dan komt hij eventjes, straks, dan kun je hem even aaien en dan weet je dat je niet alleen bent. Want ja, het is toch een beetje een aparte nachtradio, maar Roef is er altijd. Hij hoort dat we het ja. wel over hem hebben. Hij gaat meteen blaffen, dat is mooi. Uh, mijn sigaretje is bijna op. Hm. Zullen we weer naar boven gaan naar de studio? Lekker warm. Dan ja. nemen we Roef weer ja. mee. Roef, kom, we gaan naar binnen. Hup, ja, goed zo. En uh, terwijl ik uh, door het pand loop van het NOS gebouw hoor je misschien wel de beste, na nou, een van de beste bands die er is, Fleetwood Mac. Maandagavond zijn ze in Nederland. Fleetwood Mac in de Dome. En ja, ik moet er eigenlijk naartoe nog. Het eerste concert is uitverkocht, maar later in oktober spelen ze ook nog. Alleen die kaartjes zijn zo duur. Nachtbrakers. Nachtbrakers. Frank van der Lende. BNN. Radio 1. Goedennacht. Vriendschap alom. Erik, goeienacht. Ja, nou ben ik er wel. Ja, ja want ik wilde je toen net erin halen en toen was je in één keer weer weg. Ja, en toen zat ik met de wachtstel hier buiten en had ik een hele verhaal over de kerel uit Den Haag en een van de Kees. Ja, <laughs> ja het is gezellig uh, op, de, op de telefoonlijn 0800 1121. Je kan inbellen, het gaat over vriendschap dus en dat heeft Erik ook gedaan. Hoe ben jij met vrienden Erik? Uh, ja, nou, wel goed. Ik heb uh, één keer in de, één keer in de week, één keer in de maand we hebben een manavond, zeg maar. Want, uh, zo, zo, is het al het uh, en uh, vrouwen zijn uh, niet welkom dan. <laughs> <laughs> en uh, als, als het uh, geen weer is dan te we hebben mannen man nasi. Mannen nasi? Mannen is alleen voor mannen. Mannen nasi, dat maak je van een nasi, maar dan met ontzettend veel van die brandjes, met die gele pepers erin, ah, Ja. Als je een koud bier naast moet zetten, wees je bijna niet gewoon even alleen maar drinken. Ah, oké. Okay. Dus dat, dat, dat, er komt veel drank bij kijken. Ja, dat staat wel een kratje bier met een man of mannenviernaas, ja. Oh, wat goed. Maar ja, dat hoort er een beetje bij, hè Wij, misschien bij een mannenavond. Een beetje bier, een beetje praten over dingen waar mannen graag over praten. Nou, het mooiste is met mannen, als je dan zie je, elkaar, zie je elkaar het bezweten kop hebben elkaar. Want je stopt er zoveel pepers in. En dus inderdaad, uh, ja, dat is gewoon een beetje traditie geworden, mannenviernaas. En wat doen jullie dan op zo'n avond, behalve uh, eten en drinken? Ik denk, nou, ik denk hetzelfde als vrouwen. Wij praten over vrouwen en vrouwen praten over mannen, denk ik. Zo dus combineer je gewoon lekker het eten en drinken met uh, slap oude hoeren. Slap oude hoeren en dan gewoon wol maken en daarna de stad in. En, uh, ja, een beetje, beetje, beetje, beetje vrouwen versieren, proberen te flirten en dat soort dingen. En, uh, en, en doen je die rol maken. Dan, maken jullie ook wel eens uitstapjes? Uh, ja, we gaan volgend jaar naar Berlijn, drie met dagen. Met de mannenavond? Ja, met de mannenavond. We nemen de mannen als ze niet mee dan, maar dan gaan we gewoon Berlijn Ja, dan ga je lekker bokworst eten in Berlijn? <laughs> ja. En lekker bier drinken natuurlijk ook. Want op, uh, lekker bier drinken natuurlijk, ja, Het ja. is vrij goedkoop, Berlijn, als uh, wereldstad. En uh, ook de biertjes zijn niet zo heel duur daar. Dus dat is wel een goede Ja, je, je hebt ook van die goedkope hotels. Hè? Van die van die -hotels dan heb je van een soort halve studentenhotels. Ja, hostels zijn dat denk ik. Dat je dan met z'n allen op een ja. kamer slaapt. Ja, precies. Nou, je, je, je, je, je kan ook gewoon een kamer voor twee personen hebben of zo. En ik geloof dat die zo'n 19 euro per nacht is of zo. Dat is niet veel. en uh, ja, Heb ook. je dan ook nog een, een, een beste vriend tussen die mannenavondvrienden zitten? Uh, ik heb wel een, een hele goede vriend, met, met, met Thomas is dat. Maar in principe, of de mannenavond is iedereen gewoon gelijk, dus dat maakt op zich niet uit. Maar ik heb ook nog gewoon een hele goede vriend of zo. En dan praat je er inderdaad met over heel andere dingen. Dan eet je weer geen mannenmassie, natuurlijk. En waar praat je dan over? Uh, over vrouwen. <laughs> je, je leert er toch heel veel meer over vrouwen kennen als je vrouw wordt dan over mannen. <laughs> ja, word je er veel wijzer van als je met, je, met, met een vriendin erover praat? Ja, toch wel. <laughs> en drink je dan ook toch? een wijntje in plaats van een biertje? Wat zeg je dan? Drink je dan ook een wijntje in plaats van een biertje als je met je nee, vriendin zit? Nee, dan drink ik ook gewoon okay. een. Nou, hoe ik nu? misschien ga je dan helemaal over op de vrouwenstijl. nee, nee, nee, nee, nee, nee. nee. Het nee, dit is, dit is, dit is gewoon een goed maatje van. Maar als, wat, wat, ik, wat ik weet is vrouwen onder elkaar is en de praat is echt in details over mannen. Dat, dat, dat, dat denk ik wel af. Ja. ja, Maar ja, wij doen natuurlijk in principe hetzelfde als ik met mijn vrienden ja, zit. Dan zijn vrouwen ja. ook een onderwerp die veel, veel voorbij komt. Ja, nee, dat is soms ja, zeggen, Mannen, mannenavond is leven voor mannen, er zijn vrienden of zo. Die zijn niet zo voorbij. Wanneer staat de eerste mannenavond weer gepland uh, met, uh, met de tien mannen en de nasi en de barbecue? Over twee weken, dan gaan we het over kerst hebben. Al gaan jullie kerstvoorbereidingen treffen? Dan gaan we de kerstvoorbereidingen treffen, alweer. Ja. Nou oh, wat goed. Mag je veel plezier wensen op de volgende Mannenavond alvast Erik? Dat gaat zeker lukken. Helemaal goed. En een fijne nacht nog. Dankjewel man. Doeg. Hoi. Niels, goeienacht. nacht. Eh, eindelijk zegt Frank, goedemorgen. Zit je me nou meteen om mijn plek te wijzen hier Niels? Jongen, jongen. Ja, het is echt heel erg druk. Dat hoorden jullie toen net ook zeggen toen we een sigaretje ja. aan het roken waren met roef. Het is heel druk ja. op, de, op de telefoonlijn. Ja, Frank, het is toch niet te geloven dat ik anderhalf uur geleden een stelletje. Ik weet niet het ligt niet in jullie. Maar ligt waarschijnlijk een techniek van stelletje, stelletje, domboos door je gesprekken heen te kwekken. Nou ja, wat, ik, wat ik toen net ook probeerde uit te leggen, uh, ik, heb hier, ik heb hier een telefoon, en dan kan je, kan je acht lijnen tegelijk op binnenkrijgen. En uh, jullie staan dan allemaal aan één kant, dus allemaal op dezelfde lijn. Dus in principe, als je in de wacht staat, hoor je ook de andere mensen die in de wacht staan. Ja, maar het irriteert me mateloos. Ja. Kijk, want en, en, en kijk, als er nog iets zinnigs uit die mondjes komt, dan zou ik zeggen, "Allah." Maar het is uh, drie keer niks. Ja, maar weet af... je, Niels, uiteindelijk, ja? uh, uh, eind goed al goed, want je bent in de uitzending. Ja. Frank, luister wat me jaren. Judith heeft me uitgeschreven, maar het ging zo snel. Wat, wat ze heeft me verklaard, wat ik jarenlang mee zit. toen Bart de Graaf nog leefde. Wat betekent de afkorting BNN? Ja. Dat weet ik. Nee? Jawel, Bart's Never ja. Ending Network. Bar, nog een keer, Bart en dan? Never Ending Network. Bart Network. Never Ending en Network. Bart's Never Ending Network. Oké. Okay. En eerst was het Bart's Nieuws Network... maar toen hij uh, te overlijden kwam... werd het Bart's Never Ending Network. Ja, dat, met dat woord heb ik ook zo'n probleem... want men overlijdt niet... want dat heeft weer te maken met een christelijke instelling... waar wij als Nederlanders... COVID, jij Jij heb er geen last van hoor... Nee. want uh, ik ben zelfs zo anti-kerk... dat ik mijn kruis en mijn vroeg geknipt heb. Dat is een ander verhaal. <laughs> Goed, vriendschap Niels. Daar gaat het over. Vrienden. Het ja, gaat hier om vriendschap. Ja. Uh, wat ik merkte, ik als kind zijnde werd ik uh, ge gewoon uh, betiteld als zijn een bijzonder kind. En Hoezo? Voor, nou, omdat uh, een, een uh, vriendin van mijn moeder was een psychiater. En die zei dat, knul, die, die, dat knulletje zal het heel ver schoppen. Nou heb ik het heel erg verschopmaatschappig gezien. Want ik heb een eigen bedrijf gehad op het psychologisch Adviesbureau. Uh, dus ik heb het heel goed gedaan. Maar. En waarom? En ook toen ik merkte dat ik getest werd voor de militaire dienst... werd er bloed afgenomen. En toen werd geconstateerd dat ik had een blo bloed... Uh, be be be be be bepaalde ideeën van, van wat, uh, wat ik artsen constateerden Dat ik een heel aparte bloedgroep had. Ja. A, B, D positief. Gingde. En dat komt maar heel zelden voor. Maar wat heeft dat met vriendschap te maken, Niels? Zou ik je vertellen? Ja, dat, uh, 25 of 30 jaar geleden was ik in Amsterdam. Wordt Er een meid geschept door een of andere dronken lul. Mm -hmm. En die, was, die, die moest gewoon, die had last van inwendige bloeding. Wat Rootblue zei. En toen, zei, toen ben ik op het uh, voetpad gaan leggen. Ik zei: joh, Tap mij maar af. Want je kunt mij aftappen. Want ik kan iedereen van bloed voorzien. Dat, dat hadden ook die microbiologen geconstateerd. En we blijken, ik heb dat dat meisje kunnen redden door, door, door, door, door, door, door transforma transforma transformatie van bloed. Ja, dan, ja. En ook een vriend van mij, die was opgegeven via de medische wetenschap. Die had malaria en die was min of meer afgeschreven van... nou ja, ga maar lekker dood hoor. En, en ja. ik ga op mijn strepen staan en ik ben naar zieken gegaan. Ik zeg zo, zo, zo, zo... Die hebben ze bloed van mij afgenomen en dan blijkt knul die is gewoon genezen door, door jouw bloed. bloed. Juist. Maar zijn dat vrienden van je geworden omdat je ze bloed ja, hebt gegeven? Ja, zeker weten. Voor, voor het leven. En die spreek je dan nu ook nog steeds? En dan ja, is dit... Nou, of ja, hij komt, uh, hij komt uh, één keer of twee keer in de week komt hij uh, uh, uh, bijpraten en dan zakken we flink door. Ja, hij drinkt genever. Ik heb vroeger veel zwaar alcohol gedronken, maar daar ben ik vanaf gestapt. Ik uh, ik drink nog af en toe wel sherry met ijs. Maar, weet je, maar dan, dan praten we dingen echt door, je, wat, wat het leven betreft. Ja. En dat is hartstikke fantastisch en hartstikke intensief. Maar ja, dat, dat weet, weet jij waarschijnlijk niet, Frank. Dat heeft te maken met aantrekkerskracht. Van uh, ja, misschien dat is dat mijn interesse, mijn hobby, maar dat heeft te maken met, uh, met astrologie. Hoe zit dat dan weer? Omdat jullie hetzelfde nou, sterrenbeeld hebben, zijn jullie goede vrienden? Ja, ja, ja. Niet die shit die die, die, die die klootkrant van Telegraaf, die andere lulverhalen verkondigd hebben. Die alleen maar hun zakken vullen over die. Met die horoscopen. En... Ja, en al die shit. Dat stelt geen reet voor. Nee, je moet gewoon. Dat, ik, weet, ik weet niet of je weet wat ik gestudeerd heb. Ik tegen, tegen jullie het ook gezegd. Psycholoog? Gep, gep, ja, precies. Nou, en dat, als je daar werk van interesse hebt, dan moet je diep gaan tot als het gaatje en liefst nog dieper. En toen ben ik erachter gekomen dat ik met bepaalde sterrenbeelden alleen goed overweg kan. En heel gewoon aromatisch gewoon mensen af, van mezelf ver, afwijs die gewoon niet in mijn aura binnen kunnen dringen. En die gewoon een negativistische levenswijze hebben. En dat leer je vanzelf wel, maar wie je wel en wie met je niet door hem door kunt, door kunt ja. Gevoelsmatig. En nou, vooral intellectueel gezien, hè? Ja, dat is belangrijk. Ja, want ik heb al heel veel mensen ontmoet. En ze vinden mijn arrogante klootzak. Maar dat mag. Maar dan zou je niet nee. veel vrienden hebben. Nee, klopt. Dat, maar dat is ook, zit ook in mijn karakter. Ik ben een eenling. En eenlingen hebben niet zo wezenlijk veel behoefte aan de massa. Nee. Ik heb al... Vroeger ook, merk ik ook gewoon dat ik vaak rockconcerten afgelopen heb. Uh, YouTube en uh, weet ik veel. Hoe die anderen, huppel huppelhutse huppel, fluts huppel, Heten. En ik ging hyperventileren in die massa. Dat is niet te geloven. Maar en kan je dan wel... Met, met die ene goede vriend ben je dan wel heel erg dik. En dan doe je wel die heel dingen diep, ook mee. Ja, Heel diep, ja. Diep, ja. En uh, dat, dat die af en toe langskomt. En dat is een vrijgezel. Die heeft 22, 22 jaar een latrelatie met zijn vriendin gehad. Hij is dan anderhalf jaar geleden getrouwd. Belastingtechnisch uh, gezien. zomaar. Gewoon eh, dan er komt hij uithuilen bij me, want dan denk ik: heb ik eigenlijk er wel wijs aan gedaan? Of je, me, of je met hem moest woont... trouwen? Ja, omdat zij woonde in Troetemeer en hij in Den Haag en hij had een rijk leven, joh. Als hij ruzie kreeg, stopt hij zo, toen ging hij rustig weer terug naar Den Haag en kreeg de pers, Dag, nu bekijkt het maar. Ja. Nou is hij getrouwd, nou woont hij zo. Ja, dat heet dan geven en nemen. Absoluut. Maar dat is ook in een vriendschap belangrijk, hè? Ja, natuurlijk. Ja. Ja, precies. Dat is. Maar ik vind het moeilijk, weet je, omdat ja, de mens is, is nooit gewoon elke dag hetzelfde. Nee, je hebt een beetje je ups en downs. Juist, precies. Dat is het zo. Maar wat is dan. Wat is dan vrede? Wat is dan harmonie? Wat is dan gewoon... Ja, ik weet, ik weet het gewoon niet. Ik ben veel te veel een denker. En ja, je denkt ook... veel na. Ja, dat, wat, ik, wat ik vergat even te zeggen toen ik jou... Want Judith die heeft ook geluisterd naar mij. Na nou, vijf, zes keer hoorde ik verschillende keer van die dombo's... die zaten door de uitzending heen te kwekken. Dat lag niet in jullie, maar ik weet niet of de techniek lag. Maar na vijf, zes keer ik zei Judith, ik, ik kap daarmee af ga je mee uit hoor, want ik ben toen zat met dat ge, dat gekwak. En maar dan toch bellen. De... De... En we hebben allemaal stelletje dronken droppies. Die <güls> kwamen door de uitzending heen. Weet je wel, maar het gaat erom dat ik vind dat als je iets te vertellen hebt, zeg iets wat je te vertellen hebt en haalt de rest je snuit dicht. Nou bij deze. Ik, uh, ik ga weer verder. Dankjewel Niels. Oké. Okay, en ik vond het fijn op. dat je weer belde en blijf inbellen, hè? Zeker weten ik je. Oké. Tot volgende okay. week. Oké, okay, doei. Het was een, een mooie twee uur weer. Over, uh, ik, ik denk dat ik vrienden heb gemaakt en ook wel weer een beetje vijanden. Maar ja, dat, uh, dat hoort erbij. Je kan niet uh, een allemansvriend zijn. Net zoals op mijn Facebook, want uh, daar kan je altijd stemmen. En als er uh, gestemd kan worden, heb je voor- en tegenstanders. En uh, op mijn Facebook, facebook.com, nachtbrakers, BNN... daar zet ik altijd drie platen op. En uh, dit keer ging het tussen Elvis Presley, The Vaccines... en Credence Clearwater Revival. En die laatste, ja, die is zo heel populair. Credence Clearwater Revival. Hij heeft dik gewonnen door de stem op mijn Facebook. Facebook.com slash nachtbrakersbnn. En daarom nu van vinyl. Credence Clearwater Revival met I Put A Spell On You. Dan moet je goed... Zijn je, je oren een beetje spitst. En hoor je hem, ja. Je hoort hem dan een beetje kraken. Moet je goed luisteren. Maar je hoort al dat hij van plaats komt. Mooi man. I Put A Spell On You. I Put A Spell On You. Terechte winnaar dit toch, uh, Kees? Ja, ik vind hem wel lekker. Als jij jij hebt gestemd eigenlijk, of niet? Uh, nee, ik, uh, ik ben het helemaal vergeten. Het is echt heel, heel slecht. Vaak geef ik een beetje dan uh, last minute nog even mondeling stem door aan jou. Maar dat, uh, ja, was je ook te laat met Ja, dit film, ook nog eens. Het oh, spijt me heel erg. Kees is in de studio zometeen meteen start uh, vanuit uh, zijn presentatiestoel. Uh, heel eventjes voordat het over start gaan hebben, Kees. Vrienden, vriendschappen, beste vrienden. Je vertelt net een verhaal dat de vrienden een bowlingbaan hebben geopend. Ja, ja dat, uh, uh, dat, uh, dat is eigenlijk dan via een hele goede vriend van me. Ben, heb ik ze leren kennen. En volgende week ga ik daar naartoe. Die hebben een bowlingbaan geopend in Heerlen. En dan gaan we gewoon uh, de hele nacht bowlen. Fet. Superleuk. Maar ja. die, die vriend van me, die ken ik echt al uh, uh, niet van de bowlingbaan. Maar die een die dat geregeld heeft, die, uh, uh, die ken ik al tien jaar of zo. Dat is wel echt een beetje een bromance, zo noemen ze dat. Uh, dat je een beetje, een beetje bijna broers bent. Ja, ja, precies. Het is... Uh, uh, ja, ik, ik ken hem gewoon al zo lang. Het is ooit gewoon een keer begonnen toen ik over de vloer kwam via een, een klasgenoot. Die bleek bij hem in één huis te wonen. En ik kende hem al wel. Ik had hem wel gezien bij de studievereniging en zo. Maar ik, ik ken hem eigenlijk niet heel goed. En hebben gezamenlijk gezamenlijke biertjes gedronken. En toen uh, zei hij, hé, hey, uh, uh, uh, ik heb een Playstation. Zullen we een uh, potje FIFA gaan spelen? Nou, en toen, uh, ik ben een enorme FIFA-liefhebber. Dus uh, toen was echt een vriendschap geboren. Mooi. En toen hebben we eigenlijk gewoon jaren alleen maar bier gaan drinken en FIFA gaan... En dus tien jaar lang al? Ja. En dat is ook wel je beste vriend dan? Uh, ja, ja, ik heb een paar echt hele goede vrienden. Um, maar hij is echt wel een van mijn beste, ja. Ik weet niet of ik echt een labeltje heb van dat is mijn beste vriend. Ja, je moet toch een beetje... Uh, ja, me, ja, als mensen het vragen moet je er een keer over gaan nadenken inderdaad. Ja, dat is heel gek. Ik, heb, ik weet het ook niet. Ja, ik heb dan mijn broer dan als beste vriend bestempeld deze uitzending. En ik denk dat dat ook wel echt zo is. Een soort vaste ja. waarde. Nou, hij is dan wel zo iemand die uh, af en toe gewoon belt om te vragen hoe het gaat. En dan... Zeg ik ook, oh, maar waar bel je eigenlijk voor? Ja, gewoon oh, ik... even kletsen. Ja, even kletsen. Even als vrienden onder elkaar. Ja, en dat vind ik wel heel grappig. Want er zijn maar zo weinig mensen die kennen die dat doen, maar hij doet het al. Dan bestempel ik hem vanaf nu even als beste vriend. Oké, okay, Laurens, gefeliciteerd. Je hebt uh, de, de, de eervolle vermelding als beste vriend van Kees. Kees, uh, zometeen start. Wat gaan we doen? Uh, vreemd gaan, of in ieder geval wij gaan niet vreemd gaan, maar uh, we gaan het erover hebben. Al over tongen met een ander. Ja, ja uh, en dan vooral eigenlijk een beetje daten naast je relatie. Moet dat tegenwoordig in de huidige tijd dat we het er zo open over kunnen met hebben? Met second love, reclames dat soort dingen inderdaad. Uh, die, die website dat je iemand anders kan zoeken om mee vreemd te gaan op internet. Um, ja, we zeggen eigenlijk misschien moet het wel kunnen tegenwoordig. Dat is best gewaagd, maar ik Spannend. het wil over hebben. Ja, het is, een, het is een interessante stelling. Ik ja. ga er dus even over nadenken tijdens het NOS-journaal. In de tussentijd kan jij al inbellen 0800 1121. Wat vind jij ervan? 0800 1121. P.N.N.